Ja, goedenavond luisteraartjes, daar staat weer met DJ Jaap op uh, Eurostar Radio. Nee, niet Eurostar Radio, kom je naar bij, godverdomme. Het is Aloha Radio <laughs> op uh, aloharadio.tk. En we zijn elke zondag en woensdagavond vanaf 8 uur live in de lucht. Ja, het eerste uurtje is uh, voorbij hè. En uh, ja oké okay. uh, we gaan uh, lekker door tot de uurtje of uh, nou ja zolang het gezellig blijft <laughs> officieel tot 11 uur maar het kan ook zijn als het een beetje saai is dat we iets eerder stoppen Maar goed uh, als het goed is komt Jacco straks uh, er ook bij en misschien helemaal nog of, uh, of misschien Marcus of iemand anders ik weet het niet we zullen het zien. Ik heb de Skype alvast uh, aangezet. Ja, ja, ja. Dus wie wil bellen? DJ.jaap is het uh, Skype-adres. En dan kan je in de uitzending komen. En uh, je kan ook alleen maar chatten op de Skype als je dat liever wil. En je hoeft natuurlijk niet je echte naam te gebruiken. Dat maakt allemaal niks uit. Je bent hartstikke anoniem. Dus geen nood, kikker in de sloot. Oké, okay. het is vandaag uh, zondag 4 januari 2015 en luistert naar Aloha Radio. Hoe kom ik net nou Eurostar Radio jongens, ongelooflijk, we zijn alweer uh, een half jaar in de lucht, weer als Aloha Radio waar we ook ooit mee begonnen zijn. Toen zijn we twee jaar als Eurostar Radio en toch maar. ...onze oude naam genomen, ...omdat u gewoon veel lekker daar... Uh, weet je... ...Aloha Radio... ...juist... ...oké okay, mensen... Uh, ...het is... Uh, ...ja nu twee minuten over negen... <laughs> ...en uh, ja... ...nou mensen... dus steek van wal hè... ...kom lekker uh, op de Skype... ...dj.jaap... ...dat is het Skype adres... En ja, daar zit het tijd voor. Plezier. Met DJ Aap. Ondergetekende dus. En straks met Jacco. En Jacco heeft ook nog een leuk verhaaltje. En ja, dat komt straks allemaal. En ja, mensen. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, goed, het, uh, het gaat gezellige avond worden. Althans, dat is de bedoeling. Dus uh, mensen, ik ga lekker uh, even nog een blikje bier open trekken zo. En uh, hier is uh, 75 Jack Brays met 17. Looking back on the memories and things yet to do.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 Mensen. Ja, ja, Ik was even vergeten mijn microfoon open te draaien. Ik zat te, te praten <laughs> en ontdekte en ik dat mijn schaafje open stond. Oké, okay, nou, als was weer een leuk liedje wat je net hoorde. Dat was eigenlijk wat ik zei, maar jullie hoorden het natuurlijk niet. En, uh, nou, een leuk liedje. Nou mensen, we gaan eens even kijken zo, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. En we zijn live in de ether, tenminste in de ether, live op de stream... Aloharadio.tk of ga naar dj-jaap.com en dan klik je dan op de bijna rechtsboven. Uh, Aloha radio en dan kun je ons beluisteren. En uh, ja, oké, okay, nou we hebben de, de web uh, de, of het de beeldscherm ook, uh, hebben we ook weer uh, terug. Alleen uh, ja, je bent ben niet te zien, het is gewoon een filmpje wat je ziet hier is het niet, maar we gaan misschien in de nabije toekomst weer eens met beeld uit veel gezelliger, veel leuker. En als je wilt zetten, kan dat via de Skype, dj.jaap. Maar je kan ook gewoon inbellen en in de uitzending komen. En uh, uh, ja, je kan ook anoniem als je wil. Dan moet je wel een, natuurlijk een schuilnaam gebruiken. Dan moet je allemaal zelf weten, iedereen is welkom, iedereen mag bellen. dj.jaap is het Skype adres en dan kan je lekker inbellen. En uh, als je alleen wil uh, chatten, dan kan dat natuurlijk ook. Dus ik ben DJ Jaap. En uh, nou ja, kijk, uh, Jacco is onderweg, dus die komt zo binnen. Dus uh, die komt zo binnenvallen. Dus uh, hij heeft muziek, maar ook een verhaal. Nou, het is wel even handig om dat voor de uitzending te doen natuurlijk. Dan tijdens de uitzending. Want hij kan natuurlijk uh, de stream beïnvloeden, snap je dus voortaan iets eerder ermee komen, maar goed het is allemaal leuk bedoeld natuurlijk dus, maar het is wel even handig dat buiten de uitzending gebeurt hey. dus, oké okay. nou, mensen bedoel, uh, ja, ik heb gezien dat uh, dit programma wordt uh, weinig nageluisterd ik neem het wel allemaal op maar het wordt nauwelijks uh, beluisterd. Uh. Ja, en uh, ik, ik heb alles geprobeerd uh, via uh, de Twitter, via uh, de Skype, of uh, hoe heet het, via uh, Facebook. Maar er zijn maar heel weinig mensen die luisteren. Soms, ja, ik heb het geluk hebben we een aantal luisteren. Een stuk of drie of zo, hooguit, soms vier. Meestal zijn het er twee of drie. En dan houdt het een beetje op, of mensen zitten dan wel op de Skype, maar ze luisteren dan niet. Dat gaat ook moeilijk natuurlijk, want dan krijg je weer dat rondzingen. En uh, ja, ik weet niet, uh, mensen, maar uh, ik ga misschien de stream, uh, uh, het geluidstream opzeggen en dan ga ik het uh, beeld gebruiken. Beeld en geluid. Want ja, waarom zou ik er geld in steken als er toch nauwelijks iemand luistert? Maar nou, we blijven gewoon volhouden en. Uh, ik ga het nog een jaartje aankijken. En als eind eh, 2015 eh, minimaal tien luisteraars heb ik. Al zijn het er maar vijf, maar zeg tien luisteraars. Dan ga ik er mee kappen. Dan kap ik er mee. Want ik ben al ruim tien jaar bezig, dik tien jaar bezig met Allo Radio. Maar eh, ja, heel weinig luisteraars, heel weinig luisteraars. Heb ik heb het ook op andere zenders geprobeerd. Ook weinig luisteraars. Ik denk, nou, dan kan ik net goed uh, gezellig op de Skype uh, zitten. Met mensen onderling praten. En uh, als er toch niemand mee luistert. Kan ik beter dat doen weet je. Dus uh, ja. Binnen een jaar. Uh, ja, nou. Misschien bestaan we dan niet meer. Ik weet het niet meer. Maar ja, goed. Het duurt nog een jaartje. Maar uh, we blijven dit jaar nog proberen. Dan krijgen we een niet meer luisteraars dan trek ik de stekker eruit en dan kap ik helemaal mee dus ja, er zijn er wel mensen die zeggen ja jammer dit, jammer dat maar ze luisteren toch niet, dus wat lullen ze dan Weet je, dat vind ik een beetje raar allemaal, iedereen zegt ja ik ga luisteren en, uh, en er luistert geen hond, ja een enkeling wel eens uh, maar uh, ja maar vaak luistert er uh, maar weinig mensen ik heb het nagekeken op uh, ja, op de site dan, ik heb dan uh, de stream die ik huur, daar kan ik uh, later terugkijken hoeveel luisteraars er zijn geweest. Ik kan niet zien wie het zijn, maar ik kan wel zien hoeveel luisteraars En het valt me best wel tegen, weet je wel. Ik vind dat jammer, maar ja goed, uh, het is niet anders, we blijven nog even volhouden. Uh, maar ik kan niet garanderen dat ik over een jaar, dus volgend jaar, dus in 2016, dat we er nog zijn. Dus oké, okay, we zullen zien. En uh, ja, ik heb me ook ingenomen. Ook niet voor andere radiostations te werken, meer. ze weten het van me. Dus dat doe ik ook niet meer, want wat heb ik dan voor zin als ze... Uh, op mijn stream niet luisteren, zullen ze op andere stream, ook wel niet luisteren. Neem ik aan. Ja, weet je wanneer mensen luisteren als je commerciële muziek draait? Maar dat mag ik niet. Weet je? Nou, dat trek je wel leuk, luisteraars aan. Maar ja. Even met die rechte, fraaie muziek, niks mis mee. Want dat had net zo goed uh, eh, in de top 40 terecht kunnen komen. En uh, ja, dat had misschien ook wel heel, uh, heel goed ge beluisterd geweest. Maar ja, ze zeggen vaak ook onbekend, maakt onbekend. Bemind, ja. Ja, ik ben, eh, ik ben het een beetje zat, weet je wel. Dus ik blijf nog wel hard zijn door elke woensdag en zondag. Maar eh, dit jaar, eh, ik ga wel de stream eh, van 12 eh, januari stop ik met de audiostream. Dan ga ik met de videostream verder. Dus als beeldschermpje in het midden op de website. Allohradio.k en uh, ja, dat kan ik altijd blijven doen wanneer ik wil. Het uh, kost me uh, eigenlijk niks. Ja, ik moet uh, wel de website uh, natuurlijk wel huren. Maar ja, uh, dat kost niet zo gek veel geld per jaar. Maar ik kan wel met video en geluiden uh, dus wel uitzenden. Dat kost me niks. Namens nou, die audio die audiostream aan de linkerkant van het scherm. Dat moet ik betalen. Dus nou ja, als ik daarmee stop per 12 uh, januari... Want, uh, dan, dan is het, het is gelukkig op maandbasis. En als ik niet betaal, word ik gewoon uit de eten geslingerd. Maar ja, maakt niet uit. We kunnen wel dat nog via uh, Bambus eruit zenden. Dat kun je ook zien via onze site. En horen en luisteren. Ik kan mijn gezicht laten zien. Ik kan filmpjes laten zien. Ik kan gewoon een plaatje laten zien. Maar je hebt er dan wel geluid bij... En ja, en de chat blijft gewoon hetzelfde, allemaal. De chat op de Skype, want ik heb geen chat op mijn webpagina gemaakt. Mensen die hebben, de, ja. Pff, de, de, de, kijk. Ja, ik weet het niet. Ik vind het allemaal een beetje, beetje lastig, allemaal. Maar ik ga eens even kijken of ik een muziekje kan draaien. Dus even kijken, ik heb misschien nog wel wat leuks voor jullie. En eh, ja. <laughs> Oké, okay, nou, we zullen zien, mensen, we zullen zien, we zullen zien, we zullen zien. Oké, okay. Quietly Concerned heet het volgende liedje. Quietly Concerned. Ik moet even kijken wat hier staat. Hey! O, oh, is dat alles? Hey, nou daar komt hij dan he in Won't you give me some love You know it's just the kind of thing That I'm in need of But his pleas fell on deaf minds Everyone just went on with their lives And he said, hey man Can't you see The damage that you're doing And it's not just me got it all wrong, you're singing the wrong song, you've gone and fucked it up for everyone. Of your tendency to relinquish your responsibility, I've had enough. You've got it. fucked it up For everyone Nou, dat was het alweer, hè. Quietly concerned. Of nee? Of was het ook weer? Ach, ja. Uh, ik weet het niet meer, <laughs> ik weet het niet meer jongens, uh, ik weet het niet meer hoor, ik ben het een beetje zat bij, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer, maar goed, <coughs> we gaan maar even door, tot de eind dan maar, hè? ik, uh, okay. ik ga even muziekje opzetten, ik wacht wel, tot Jaco uh, er is, ik heb een mix gemaakt, oh wacht even, hey, ik zie dat Marcus, erbij komt. Nou, we zullen zien, misschien neemt hij op. Misschien neemt hij niet op. Ik weet het niet. We zullen zien. Zullen we eens even kijken of we hem kunnen strikken? benieuwd of Marcus opneemt tijdje niet meer gehoord. Nou, ik ben benieuwd of die zin heeft. En als hij geen zin heeft, nou ja, dan houdt het op. <laughs> ja, dan is iedereen vrijer natuurlijk. Maar goed, we gaan het toch proberen. Goedenavond uh, Marcus, hallo, hoe is het? Goedenavond. ja wel goed, nog gelukkig nieuwjaar nog hè? Ja, jij ja, ook dankjewel, je bent in de uitzending hè? dat, oh, dat... dat dacht ik al, ja. Dat, je, weet... dat je dat weet. Dus, uh, nou, ik heb hè. mijn uh, uh, pc uh, opnieuw opgestart en toen uh, moest ik eerst nog eventjes wat dingetjes doen. Ik heb een beetje mijn uh, wifi verbinding is een beetje aan het doen. Uh, oké. Okay. Ja, die... zeg maar. oké. Okay. Ja, weet je wel wat het is, ik heb, ik heb heel weinig luisteraars, dus uh, ik blijf nog wel uh, uitzenden. Oh, ja. Maar uh, ik, ga het, uh, ik, ik ga dan uh, op dezelfde website waar ik uh, altijd op uitzend. Maar ja. dan, uh, de stream die loopt per maand hè? dus ik zit gewoon aan een maandcontract. En die is 12 januari afgelopen. Dan ga oh, ik okay. weer via, via Manicam, of hoe heet dat, uh, Bambus eruitzenden weer. Dus, ja. dus dan kan je me ook plaatjes zien, je kan, uh, ja ja eventueel mij zien, of filmpjes, of wat dan ook. Dus je zendt gewoon nog steeds uit via Aloha Radio? Ja, ja, dat, dat wel. En, okay. uh, en, uh, okay. en ook via dan die andere, weet je, want die uh, TK is een doorlink-website, uh, hè? Ja. En dan ga ik die uh, audiostream, uh, daar stop ik dan mee vanaf de twaalfde, 12e deze maand. Oké. Okay. Want, want uh, als je niet betaalt, dan je automatisch afgesloten. Dus hmm. je zit niet een jaar, jaar er al vast, of zo. Nee. En dan ga ik gewoon via en verder, want dat kost me niks. Ja, maandelijks is wel prettiger dan jaarlijks lijkt me ook. Ja, ja inderdaad. Want mm. ja, ik heb toch niet veel luisteraars en uh, ja, ik, uh, ik wil nog een jaartje doorgaan. En ja, ik wil toch minimaal een uh, luisteraarsje of tien hebben, vijf à tien luisteraars. Uh. Ja, dat zou leuk zijn. Misschien is het misschien uh, wat, wat, wat, wat zou kunnen helpen. Ja. Is eventueel uh, een, een speciale Facebook-pagina aanmaken. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Want ik heb, ik heb ook een Twitter-pagina. Ja. En op die facebook uh, daar kondig ik ook vaak genoeg aan dat ik haar zend. <laughs> en, en, misschien, en misschien eventueel uh, op YouTube zou je ook nog reclame kunnen maken. Ja, YouTube, ja. Maar ik heb op YouTube ook zo vaak filmpjes gezet. Ja. Maar eh, ja, er komt niemand op af. Ja, ze willen allemaal top 40 muziek horen, hè? Ja. En eh, ja, kijk, en die muziek van Jamendo, die is ook, kijk, als, als, eh, als dat, eh, ja, weet weten wat het is, het gaat allemaal om de centen, weet je, die commerciële muziek. Het is leuk, maar... Eh, ja, kijk, ik kan wel commerciële muziek uitzenden, maar ik heb het ik mag dat niet doen, weet je. Anders had ja, ik dat, het al. Oh. Dat, valt, dat valt me ook wel op hoor, dat veel jongeren altijd zeggen van. Uh, tenminste, ik hoor heel veel jongeren zeggen van dat, dat uh, uh, recht vrije muziek uh, niet leuk vinden, dat ze gewoon het liefst gewoon uh, de commerciële muziek horen. Ja, maar weet je hoe dat komt. Kijk, die commerciële muziek. Dat, dat ja, wordt natuurlijk op de radio gedraaid en die muziek van Yamendo bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze hebben genoeg aanhang, want het zijn allemaal artiesten en beentjes en die zijn best wel bekend. Ja. Alleen niet, uh, niet in de reguliere zenders en zo, weet je. Want ik weet zeker als bepaalde nummers een hit worden dat dat sowieso een hype wordt. Maar ja, dan mag ik dat ook niet meer uitzenden, want dan valt dat natuurlijk uh, valt ja. het ook weer onder de BUMA, weet je. Maar ik vind het juist wel leuk om <laughs> ook naar muziek te luisteren die niet zo commercieel is. Ja precies, is. en dat zijn zat liefhebbers. Ja. Ik, ik, maar ja, hoe bereik ik die, weet je wel? Ja, weet en we dan heb je uh, natuurlijk ook nog het punt van de mensen die je dan aantrekt. Zijn dat wel aan leuke mensen? dat kunnen net zo goed uh, trollen zijn, hè? Mm -hmm. Waar wij ze van spreken dan, hè? Ja. Uh, dat hoop je niet natuurlijk. Oh, wacht eens uh. dus even. Ik ga het even toevoegen aan vergadersgesprek. Daar komt Jacco. Oh, Goedenavond, okay. Jacco. Hoi Hallo Jacob. Hallo. Hallo! Hallo! Ik ben even koffie aan het zetten. Ah, lekker! Oh, lekker, lekker, lekker! <laughs> <laughs> ja, uh, ik, ben, ben net, uh, ik ben net vet. ik ben net paar En Happy New Year nog, natuurlijk! Hè. Happy New Year! Ja, ook. <laughs> ja, natuurlijk! Ja, ik zit nu via de tablet, dus ik heb mijn handen helemaal vrij. Dat is ideaal! Uh, ja. Ja. Ah, dat is ook leuk voor pornofilmpjes, hè? Oh. <laughs> dat is ook het enige waar ik hem eigenlijk voor gebruik vroeg. <laughs> nou ja, laten we er geen boekjes op <laughs> Je hebt je handen vrij. <laughs> ik heb een lekker kopje en aan het zetten. Oh ja, lekker ja, hè, nou, he, sensei. Alles ja, hey. ja, ja, ja. Elke dag nog steeds, nog steeds. Hé, <laughs> hey, Jacco. Ja. Heb jij een vierkante zij jouw apparaat of zo'n ronde? Ja, de... Oké, okay. ja ik weet niet welke is dat die, die bekende die die, die, die zou, uh... want ik heb er een paar keer een gehad en die, die gingen dan na een jaar kapot nee. en die gingen dan vaak na een jaar stuk en nou, nou weet ik mijn moeder en mijn broer die hebben een vierkante gekocht de en die hebben hem al, al zeker twee, drie jaar. En die blijven het doen. En toen heb ik ook maar eentje toen gekocht toen van, van mijn verjaardagsgeld. Daar is een vierkante gekocht. En die doet het, uh, ja, ik neem aan dat die het echt uh, blijft doen. Maar mijn broer had geluk dat er nog binnen zijn garantie viel. Ja, en uh, toen ik het in laag maken, toen ging hij weer naar een jaar kapot. En toen zei hij: nou dan koop ik een andere Senseio. Uh, ja, dus dat hier een vierkanten hebt, gekocht. Onder de CCO heb je trouwens ook nog een heleboel uh, verschillende ja. typen. Je hebt geloof Klopt. ik een type, die heet dan FIFA of zo. Ja, ja. En, en die, die is dan een beetje iets duurder dan de goedkoopste. Wij, wij hebben dan gewoon de, ja, de cheapest, zeg maar. Maar die hm. doet het wel nog steeds. Ja, oké. Okay. Uh, maar je hebt ook duurdere CO-apparaten. Ja, ik heb dan een iets duurdere dan, weet je. En, uh, en die doet het nog perfect. Dus uh, ja, ik heb hem ja. vanaf augustus dan. vlak na mijn verjaardag gekocht. En uh, nou uh, ja, daar heb iedereen daar plezier van. Ja, dus, ja, ik ben wel overgestapt trouwens. Uh, uh, dan we echt best naar Canis uh, gunnik Dark Roads. Oké, okay. met... ja, ik neem altijd die de goedkoopste koffie, altijd. En die zijn, is best goed hoor. Vanal... Ja, maar Kader is uh, goedkoper dan uh, Douwe Echbers, maar ik vind het nog lekkerder ook. Oké, okay. ja dat is nog Ech? mooi. Ik weet niet hoe dat kan, maar op de ene manier vind ik dat is ook persoonlijk natuurlijk. Maar ik vind die Douwe Echbers Dark Roast echt ja. heel lekker. Maar uh, ja, het zegt natuurlijk niet altijd... Uitf, t, uh... Ik bedoel uh, Kader mm -hmm. sorry. Want, want ik bedoel, die duurdere merken hoeven niet altijd lekkerder te zijn natuurlijk. Nee, Want kijk, nee, ik, heb, ik, ik betaal heb, ik ook liever meer als het lekkerder smaakt hoor, daar gaat niet om. Maar... Ik heb ook wel eens die van de uh, HEMA, of uh, ja, van de HEMA. Uh, die was ook nog wel te doen inderdaad. Alleen uh, die uh, gunnik is op zich nog wel redelijk betaalbaar. Uh, degene die Jacco uh, drinkt, die is uh, die La Vazza, die is echt wel wat duurder hoor, geloof ik. Ja. Ja, ik zit nou. Uh, uh, ik ben aan het zetten. Die is voor mijn vrouw. Ik zeg dat ook af en toe. Maar inderdaad, mijn, mijn voorkeur gaat naar uh, Lavazza Syfone. Ja. Die is uh, behoorlijk aan de prijs Ik wil ja, hem toch nog wel een keertje... Ik heb hem nog nooit gedronken, dus ik wil het toch een keer proberen. Dan moet je wel van hele sterke koffie houden. Ja, maar dat sowieso. Ik hou, altijd... ik hou zeker van een sterke koffie. Ja. Want als ik ergens ben, dan zal ik ook altijd een espresso bestellen. Nee, als ik ergens hekel heb, is het slappe koffie. Ja, nee, daar hou ik nou, ook niet van, nee. nee. <laughs> maar ik krijg, steeds, ik, ik, ik, ik krijg steeds beter apparaten. Want op mijn werk hebben we nog zo'n ouderwetse koffieapparaat. Niet te zuipen, maar ja, altijd beter dan niks. En dan hebben ze ja. bij een, de, een andere bedrijf in, in Rijswijk. Uh, ja. Waar we ook wel eens eten. Daar hebben ze zo'n apparaat. Kan je zijn CEO, net als... Uh, ja, maar dat is dan met vers gemalen koffie en dat is lekker, zeg. Oh ja, want de, want de eerste generatie pads waren volgens mij best wel uh, smerig, denk ik. Uh, en die zijn ook wel een beetje geëvolueerd, geloof ik. Of uh, ja, een update of een upgrade. Dat zo. uh, uh, zou kunnen, ja. Het is natuurlijk een, een uitprobeers, proberen het eerste uit. Hè? En, uh... Ja. Dus, uh... Want je hebt nu ook van Douwe Echters dan, heb je dan uh, zeg maar filter um, koffie, maar dan in een, in een koffiepad. En dat smaakt meer naar echte koffie, zeg maar. Hmm. Ja, nou, maar... Dat is nou de aardigheid al die kuipjes en de pads en zo. En, ja, is dat maar behellig? Het is toch geen echte koffie? Nee, uit, nee uit, toch, toch niet. Je, je kan het beste toch wel echt een uh, dure espresso, als je het geld hebt tenminste, een dure espresso met koffiebonen. Want het gekke, ik had altijd een gewone koffieapparaat, hè, waar je gewoon koffie met een schepje erin moest doen. En toen had mijn moeder die had dus zo'n senseo gekocht, zo'n ouderwetse dan, die goedkoper. En, eh, en toen kwam ik een keer bij de op visite. En ik dacht, Goh, ze had niks gezegd hè? dat ze een senseo was, ik vond alleen die kopjes een beetje raar. En eh, ik zei, oh maar lekkere koffie, is dat uh, espresso of zo? Nee, zegt ze, dat is senseo. Oh, ik denk, en dat was lekker zeg, maar ja thuis had ik een gewone apparaat. Maar ik vond het nog wel lekker, maar sinds dat ik zelf een espresso of een, een senseo heb, vind ik die gewone koffie niet meer lekker. Ik heb toen zelfs nog een nieuw koffiezetapparaat gekocht, een gewone. Niet te zuipen, en toen, uh, toen ben ik ook uh, maar weer, een, een, want dat ding was toen kapot, wijzel. al. Ik nou ik neem een gewone, maar ik kon er niet aan wennen. Dat uh, nou, ben je op een gegeven moment nog niet meer gewend. Ja, dan? raar hè. En, en het heeft me altijd gesmaakt. Maar ja. sinds dat ik die zo'n houd, houdt, ik geen gewone koffie meer. Dat is heel gek, ja, of je moet met de hand zetten, dat is ze nog wel te pruimen. Maar... Maar zo'n apparaat, wat, of we nou een goede nemen of een slecht merk, ik vind het niet meer te drinken. Ik weet ja, niet wat nou het is, misschien zitten zit er wel de drugs in om het je verslaafd aan te maken. Ik weet het niet, ik vind het sensee ook. Cocaïne. <laughs> ja. Dat is al genoeg om je verslaafd aan te maken. Hier op de hoek zit toevallig, uh, ja, dat zit bij je, uh, we hebben hier zo'n, uh, net op de hoek, zo'n 24 uur tankstation. <lacht> mm -hmm. Daar zit van alles bij in, weet je wel. Daar zit een supermarktje bij in, zit een roodjeszaak in. En er is kun je daar ook uh, hele goede koffie bestellen. Want uh, je kan daar, uh, en dat is eigenlijk, als het dus tijdje is, dan kun je Starbucks bestellen daar. Uh klinkt wel bekend, Starbucks. Starbucks, ze hebben een hele grote automaat staan en dan kun je een op die En dat is lekker. Ja, er zijn heel veel mensen we Alleen, die heb je niet, maar in de stad, die heb je meestal op stations, op treinstations en daar kom ik nooit. Ja, in Amerika heb je zo ongeveer 120 Ja. Maar hier? Ja, nee. Ja, zo staat zo ja, maar, uh, ja hier bij de op is dus wel. Ja. ja, koffie, dat blijft toch wel een van de dagelijkse behoeftes, zeg maar. Ja, dan Dus, uh, ik pak mijn tablet even op ik even mee. Dat is het voordeel, de, de, de koffie is nou klaar. Dus, uh, yeah. Ja. Wat anders gaat doen? Er zijn motieven achter beneden en een tablet en de telefoon. En... Ik moet wel even wat minder uh, nee, cola gaan drinken, want daar heb ik de laatste tijd uh, te veel van gedronken. Ja, cola is uh, ik vind het hartstikke lekker, vooral verdeel voor je cola. Ja, die, die heb ik altijd, ja. Maar, ja je, het is inderdaad het tweede probleem, dat is slecht. In het blikje zit meer suiker in dan je voor de hele eigenlijk mag hebben. Ja, ja, ja. Ik ga hier met beetje droogte Ja, dat klopt, ja. Alcohol ook, hè. Het lijkt ja, niet water te drinken. Ja, want als je, als je in Duitsland komt of in Oostenrijk, in Nederland heb ik het nog niet meegemaakt, en dan ga je een glaasje water erbij, hè. Als je daar koffie bestelt daar op een terrasje of zo. Ja, zoiets mooi dat ik, uh, ik En als je dan een, een slokje neemt, dan heb uh, dan je toch weer vocht uh, in je ergens, zeg maar. Ja, sommige, in, in sommige restaurants was in het uh, in een... Dat was in een uh, grote uh, ja, Iedereen uit, nee, uh, was daar ook bier en zo. En ik bestelde koffie samen met een kameraden toen ik het ook bestelde. Dat helemaal het was. Yeah. En, ik, en, ik, en ik kreeg me daar echt ik gewoon een, een, een heel groot ja, een kreetje, een bon iets. En daar stond er een kopje koffie op, een espresso. En daar stond een klein glaasje met van een uh, riqueurtje naast. En dan lag er een, uh, nog een bordje naast met allemaal chocolaatjes wow. yeah. En dat was, en dat was uh, dat zo, zo hun daar koffie. En het, het rare was, dat was geloof ik een duivel of zo, maar het was een hartstikke gekomen wow. man. Mm -hmm. Oh, dat is wel mooi. Ja. Je hebt bij je eigen dag, hoe kunnen ze ervan maken? Maar ja. uh, dat is wel uh, ja, een hele goede koffie. Uh, zeker als je gewend bent om koffie zwart te drinken, dan vind ik, uh, vind ik het heel erg lekker met een stukje pure chocolade ernaast, met, maar dan flinterdunne chocolade en een heel hoog kakaogal. Oh. Ja, ik, ik ben ook gek op chocola. Vooral, uh, uh, Maar dan wel melk chocolade dan, ja, ik, ik, vroeger uh, vond ik uh, puur chocolade verschrikkelijk, uh, zeg maar. Maar ik ben het meer en meer uh, ga, gaan waarderen. En zeker uh, en, en bij ik. veel supermarkten kun je tegenwoordig cacao kopen met een gehalte van 89%. Zo dan. En, uh, maar daar eet je ook maar een, een blokje van, hè. Bedoel, dat, daar eet je maar een klein stukje van. Maar dat is bij een, uh, bij een, bij een sterke... In mijn geval een goed glas whisky want is echt lekker. Ja, want uh, ze zeggen ook dat je daar verliefd van wordt. Ja, dat, dat, dat, dat brengt het gelukshormoon in je naar boven. Dan, dan, dan, dan, ja. dan word je helemaal, dan van je, ja, zal het zal ook een soort drug zijn eigenlijk. Want cacao klinkt wel een beetje als cocaïne, hè? Volgens mij, volgens mij is, kan chocola best wel verslaafd zijn. Dat denk ik, ja, je als... hebt mensen die cacao ah, verslaafd zijn. Hè? En dat is ook met drop hoor, trouwens. Ja, ja, maar dat komt omdat het uh, zo lekker is. En iets wat lekker is, kan verslaven. Je kan veel suiker in. Ja, okay. Nou, die suiker. Heel veel zout, Zelfs op het zit ontzettend veel zout. We, we, weet je, Ridder Radio die, die, die, die loopt eigenlijk vol op het nieuws. Hè? Ik heb uh, wel eens... Uh, Dingen gehoord op ridderradio waarvan ik dacht van nou ja dat zal wel, maar dat bleek achteraf nog waar te zijn, hè? dat suiker eh, dat dat helemaal niet zo gezond is en nou was het eh, nou binnen de Ridder had het er een paar jaar geleden al over en toen eh, zag ik het op het nieuws ook dat eh, suiker eh, helemaal niet zo goed is tenminste je moet niet eh, te veel suiker dan hè? want vroeger voor de tijd van Napoleon had men rietsuiker ja. Rietsuiker en dat is puur natuur. Of, of, oh, of druivensuiker, maar ja, ja, dat... suiker. Ja, dat, dat, dat zit ik altijd en, en, en de suiker uit bieten, wat we nu dan hebben, sinds Napoleon, dat, dat is rotzooi. Dat schijnt helemaal niet goed ja. te zijn. Maar we worden, we worden ook bedonderd, want uh, tijden, een tijdje geleden dat er is op, was er op Nederland 3 een programma en het heette Keuringsdienst van waar. Ja, ja, over rietsuiker, hè? Nee, hè? En uh, daar hadden ze... Nou, toevallig is het dat over rietsuiker... ...dat bijna alle rietsuiker die in Nederland lak wat nep is. Ja. Oké. Okay. Dat het zowel witte suiker met een eerst licht gekaramaliseerd is. Ja, maar nou moet ik ook wel wat bij zeggen... ...dat ik uh, dat ik geen rietsuiker drink omdat ik het... Uh, ...omdat ik dingen gezonder is... ...maar meer gewoon dat ik het gewoon lekker vind, hoor. Dat... Klopt. Dus dat is, ja... Maar, ja, want... Um, ja wat is nou nog gezond tegenwoordig ja, ja weet je, dat, dat vind ja, ik ook zo hypocriet en over dat anti-rookbeleid je mag wel al die uitlaatgassen van die auto's en die vrachtwagens inademen en van die fabrieken en die mensen die niet roken die lopen te saaikas en checkie op steek maar ze ja. zitten wel een vieze stinkende diesel te rijden als je een video ziet op youtube van mijn goede voornemen ja, ik heb ik heb al een paar over die koffie met dat je die muts ophalt. <laughs> Denken, hoor. Ja, van, dat uh, was van uh, gisteren of van eergisteren. Oh, dat was... Ik wat een kopje. paar video's uh, die, die niet eerder verschenen zijn op YouTube. Ja, juist, ja. ja, ja. Uh, uh, niet eerder getoond materiaal. En daar zat ook een, een beetje een omstreden video bij. Daarin zeg ik dat de tien minst populaire YouTubers zijn. En dan zeg ik tien keer Enzo Knol. Ho, ho, ho, ho. En uh, wat ik ook leuk vind, Joyce Jones. Vind ik zo leuk. Ja. Ja, ik vind dat zij een beetje sexy stem vindt, ik, weet je wel? Sorry, die ken ik niet volgens mij. Volgens Joyce mij Joan, dan moet je maar eens opzoeken op. Oh Joyce, uh, Joyce Joan, ja ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, op uh, oh. Facebook uh, zit zij ook vaak. En op uh, uh, YouTube. Ja. En ja. Uh, Joyce Joan. Ja, met die staartjes, een... weet je wel, met die staartjes. Ze is, wel heel, ze, is, ze is echt heel aardig hoor. Ik, uh, ja? ik te... Ze is niet zo gek als ze lijkt hoor, want uh, ze, nee. ze, ze, ze, ze heeft ook serieuze kanten. Hè? Net als ik wij dan. Op Twitter stuur je wel eens berichtjes naar elkaar. En dan, uh, en, uh, en ik heb, ze heeft ook een kanaal op YouTube waar, waarin je ziet dat ze gewoon uh, in het echt heel anders is. Ja, ja. Nee, dat klopt. Want ja, iedereen denkt, nou, nou, weet je. Maar, maar uh, ja, net zoals wij doen, wij zijn in het dagelijks leven, doen we ook normaal. En dat maar doet ik, had, uh... ik had dus een video uh, opgenomen, hmm. een van de eerste van dit jaar. Dat, dat heb ik genoemd, uh, Mijn Goede Voornemen. Dus gewoon uh, Mijn Goede Voornemen, zonder S, dus één. En daarin zeg ik, begin ik... de dus dat de meeste mensen zeggen dat ze stoppen met roken, maar ik lekker niet. En dan steek ik het meteen eentje op in de video. Nou, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je juist een voornemen. Ik heb goede voornemens dat ik blijf roken en dan stoppen met roken. nou, nee. ik, leg, ik, leg, ik, leg dus uit, ik leg er dus uit dat heel veel mensen zeggen dat ze stoppen, maar dat ze een maand later al lang weer begonnen zijn. Dat het nou, niet hypocriet is. Nou, weet je wat ik ook zo vreselijk vind? Mensen die willen al een lijn doen, die willen slank en mooi zijn. Nou vind ik slank niet altijd mooi, want die broodmager, ja. dat vind ik helemaal niks. Niet iedereen die broodmager dus kan er wat aan doen natuurlijk, want je hebt ook mensen die... Die, die gewone, ja, die anorexia was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Daar kan je niks aan doen. Maar um, wat ik uh, wel vind, uh, mensen die gaan dan... Uh, we willen het hele jaar slank zijn en dan gaan ze met de kerst er eigenlijk vol vreten. En dan worden ze dikker en dikker. En elk jaar, ja, ik ga volgend jaar weer om de lijn doen. Maar begin oh, ja, er dan met kerst ja, ja, ja. dan ook niet aan, weet je? Ik kan met kerst toch ook gezond en lekker eten. Ja, ik, ik denk steeds eerder... maar weer diezelfde kuts. kutsmoesjes. Oh, en dat met dat roken ook, weet je. Ja, je kent ja, net, goed... net zo goed in maart stoppen met roken of in augustus. Maar... Ja, dat is maar... wel een goeie. Ik zag een video van iemand anders, een ja? andere jongen op, uh, op YouTube. En die zei dus van, stel je nou voor dat de auto nieuw tegenwoordig op 1 april uh, wordt gehouden. Zeggen mensen dan, oh het is nog geen 1 april, dan wachten we wel tot we stoppen met roken. Dat, dat is toch raar eigenlijk. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat mensen dat inderdaad wel zeggen, want eigenlijk houden mensen gewoon van uitstellen. Ja, dat is dan ook van, zo. Van, ja, morgen dan dit, of morgen dan dat. Nee, nee nu. Nee, je ja, hebt gelijk. Ja. En van ja. uitstellen komt afstellen? Nou, in feite, als je zegt, ik ga dan en dan beginnen, dan zeg je in feite al, ik doe het niet. Maar ja. je, je ziet dat roken, het zit ook tussendoor. Ik rook zelf al heel lang, al 40 jaar. En ik weet, dat als ik bij mensen thuis kom waar je niet gerookt mag worden... Ik heb er op zich geen moeite mee hoor, ik bedoel, eh, en dan ga je moment heb je niet eens door dat je niet gerookt hebt en dan denk je, shit, ik heb een uur niet gerookt. En als het zo en... gezellig heb je het gewoon niet in de gaten, het zit eigenlijk tussen je oren. Nou, wat wel zo is, als je veel afleiding hebt, ja, dan heb precies. je minder de behoefte om een sigaret op te steken. Ja, wel, wel, wel, en ook als ik aan het eten ben, als ik lekker in een restaurant zit, ja. zolang ik zit te eten, en, en dan, dan, dan, dan, dan maal ik er niet eens naar. Want je wordt, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Ja? Je lust wordt zeg maar, um, uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Um, uh, je, je, ja, ik kan er even het goede woord niet vinden daarvoor. Ah, het is ook maar, vaak puur, pure verveling hoor, vaak, want ik heb het zelf als ik dan achter de computer zit, dan steek je heel makkelijk de een naar ja, de ander. Ja, precies. Dat, dat heb ik. Kijk ook op mijn werk, wij mogen bijvoorbeeld in de voertuigen niet roken. Hè? Wij mogen in de continue niet meer roken tegenwoordig, wel buiten. Ook op ja. buiten als je aan het werk bent, terwijl dat eigenlijk een werkplek is hè, voor onze veegdienst. Ja. En dan mogen we dan wel roken. En dan hebben ze liever dat ze dan even, even uitstapt uit de auto. En dat ze daar een sickie rookt. Maar dan ben je ook meestal wel buiten hè? Dus ja, dan... maar dat ik heb dan... tijdens zomer in een lemtrek gerekt. Dat zit je ook binnen. En dan ja. rook ik wel minder. En dat ja. vind ik eigenlijk best wel... Ik, ben, ik vind het niet eens erg, om, want als ik ergens niet mag roken... En, dan ben ik of zo, ik heb een uur niet gerookt, weet je. Of twee uur niet gerookt. En dan ben ik er nog trots. Ik ben niet eens buizen, zegt mensen die zeggen, je mag niet eens roken bij die of bij die hoor, kinderen toch. Het is maar als... ik ben er juist blij mee juist. Het dat is, dat is denk ik. extra lekker als je dan wel weer een sigaret moet Juist, doen. precies. Want vroeger toen het ja. veel minder rookte, of niet? Toen smaakte het inderdaad veel lekkerder. Als dat je ja, achter ja, elkaar zit te paffen, zeg maar zo. Dat klopt. Ja. <laughs> ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. En, uh, yeah. en, en het gekke is, uh, uh, uh, met seks is het zo, dat, uh, dat uh, stel voor je bij Vra Gecel, hè, en dan heb je er hartstikke veel boef staan, weet je, je bent zo geil of roter. En dan, dan uh, ruk je je eigen suf ofzo, zeg maar wat, s'avonds, <laughs> in bed of weet ik veel, en dan heb je een, een vrouwtje... En dan, ja, in het begin, dat doe je natuurlijk wel vaak. En dan wordt het minder, minder, minder, minder, minder, minder. Maar het gekke, als je klaar bent, zeg maar. Hè, nee, dan heb je ineens geen zin meer. Dan is hey, het van. Tenminste, zo werkt dat bij mannen, hè? Dat geloof ik. Ja, maar ja, vrouwen die, die, die kunnen drie, vier keer, eh, eh, zeg maar, de vuurwerk afsteken, zeg maar. Ja, ik nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Ja, toch ook, ja. Maar als ik het probeer, nou, ik ga, eh, ga het zeer doen op duur, weet je? Ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik, als ik dat gedaan heb, dan kan ik de hele dag niet meer. Nee, dan is het echt gewoon uh, uh, morgen weer een dag. Nou, nee? ik, ik, kan, ik, heb, uh, ik kan wel uh, een paar keer per dag, maar, maar drie, vier keer niet. Maar twee nee, keer nog nee, wel. Zeker niet achter elkaar. Maar Nee, precies, maar het moet ook niet elke dag, want dan gaat het weer vervelen, weet je wel. Vervelen. Uh, ja. Het is natuurlijk, oh, het is maar gewoon, het is een... De dus scheu ja, gaat er een beetje af. Het is een soort van instinct eigenlijk, hè. Want ja, het, is niet zo dat, het is niet zo dat ik denk van, hé, hey, laat ik dat eens gaan doen. Het is meer van, oh, ik moet dat, nou, ik ben opgerond, weet je wel. Weet je wat, het, is? het overkomt je volgens mij. Want als ik op straat loop, nou, ja. en ik zie ineens een lekkere meid lopen, dan ik zo dan. En dan is ze nog sexy ook. En dan ik, oh, oh, oh. ik heb me gelukkig al wel inhouden. maar... Ja, ja. maar maar je hebt ook mannen die kunnen dat niet. En die gaan dan uh, rare, uh, dingen doen waar uh, ze achteraf misschien sparten krijgen. Maar uh, wij hebben dan nog een rem in ons van. Oei, ja leuk kijken. Maar, maar ja, daarna als zij het zicht is, heb ik wel zoiets van zo ja, daar eentje. En als je een uh, lekker wijf, dezelfde dame dan elke dag ziet, ga je een mens, dan heb je het wel gezien, een beetje. Hij dan... staat dichter bij de dieren dan de mensen hier. Ik denk het ook wel ja, want oh, als ja. je wel eens ziet... Het is iets waar mensen niet graag aan herinneren. Ik Welef heb wel eens op televisie Ja. Ze, ja. Nou, veel dichter bij de dieren dan ze denken. Ja, helemaal. Het is, het is natuurlijk ook een dierlijk instinct eigenlijk. Ja, ja want weet je, ik heb wel eens op tv gezien nou, zo'n zo seksparty. party. En nou zie je die, uh, of zo'n pornofilm, zie je zo'n zo zo 20 mensen met elkaar bij Ja, dat komt met dieren rijk en ja, en dat, ja precies, die doen het allemaal liever met z'n tweeën en dan hoeven ze niemand erbij te hebben. Ja, Want je ja, ziet ja. zelfs met, met, ja. met, met, met dieren onderling al, je probeert, bijvoorbeeld met herten, de ene probeert dat fruitje en dat fruitje moet hem niet, die gaat naar achteren trappen. En dan komt er een ander en die vindt ze dan wel lekker ruik of lekker eruit zien. Ja. Want voor mij gaat het ook meer om geur hè, in de dierenrijk. En gaat ja, gaat ook grote voeten Oké, okay. dus uh, oké. Okay. Ja, de, de... Maar nou, ik stel je voor dat ik mijn piemel op mijn voorhoofd heb. Yes, yes, en ik heb een hele grote bewijs Met heel veel dieren uh, gaat het zo vaak. Want het is, kijk maar eens in het dierenrijk bijvoorbeeld dat um, het vrouwtje vaak een, bijvoorbeeld een bepaalde kleur heeft. Maar dat het mannetje een veel bontere kleuren heeft. Allo, en dat het dan ook omgaat dat het mannetje met en de meest bontere dat die uur. bij het vrouwtje maakt. Oké. Okay. Oh, ja. Ja, oké. Okay. En ik denk, volgens mij uh, werkt dat in, in de mensenwereld exact zo. Want als jij naar een bar gaat en daar lopen vrouwen rond en daar komen mannen binnen, dan zullen de vrouwen sneller gaan voor de atletisch gebouwde man dan voor de dikke papzak. <laughs> ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ik denk ook dat uh, sowieso, dat uh, je hebt ook dieren, bij dieren dan, dat so sommige dieren die, uh, die vallen op, op de meest. Um, ...haantje de voorste, dus de, de meest stoere, stoere figuur, zeg maar. Ja, ja. en dat is niet... In, dieren, in dierenrijk is het altijd zo erop gericht... ...dat de sterkste zich voortplanten. Ja, dat, maar, is wat, dat is ook wat de mens dan... Maar ja, dat, ...dat horen mensen dat, dat, dat... ...dat is wat de mens juist zo, zwa, zo slap en zo zwak heeft gemaakt. Ooit kon, kon de mens zelfstandig jagen zonder hulpmiddelen... Uh, ...de mens kon zelf een bepaalde snelheid bereiken... had een bepaalde kracht... Uh, uh, uh, zeg maar, maar omdat het op een gegeven moment ook mogelijk werd dat de zwakkere overleefden, ja, is het nou, menselijke ras uiteindelijk steeds zwakker geworden. Dat is waar, want ja, het klinkt misschien uh, heel raar, hè? tenminste uh, jammer genoeg hebben de, de ik, ik weet uh, dat de, de nazi's, de fascisten in de Tweede Wereldoorlog, die wilden dat ook, hè, de sterkste, ja. maar Alleen hun doen het op een grove manier. op een, Gewoon afknallen of vergassen. Ja, ze ja, werken ja, het, het niet. Ze echt een, de Naties hebben hè? ook echt een programma gehad. Hè? Ja, precies. Waarbij ze uh, de meest perfecte jongens uit heel Duitsland... en uh, de meest perfecte in hun ogen meiden uit heel Duitsland... bij elkaar brachten in, hmm. in een soort van, uh, van, van kamp, zeg maar. Uh, vrijwillig, die jongens en die meiden... En uh, hun enige doel was uh, om voor zoveel mogelijk Duitse baby's te zorgen. Ja, om ze te ja maar... maar ja, het, om een soort meesterrassen ja, meeste te Alleen hun, hun hen vergaat er één ding, dat, uh, dat uh, ras rassen... Uh, kijk, elk ras kan je nemen, maakt niet uit, Aziatisch, Negerwiede, Blank, maakt niet uit. Elk ras is in principe sterk. Alleen ze merkte toen met, toen met die slavernij dat de, dat de negers uit Afrika, die waren sterker dan de indianen in Zuid-Amerika. Die gingen dood aan die ziektes die de Europeanen meenamen uit Europa. Terwijl ze zelf niet ziek waren, maar ze namen wel die, die, die virussen mee of, of, of, of die bacteriën. Daar gingen de indianen aan dood. Maar dat komt omdat ja, ze, ze leefden eigenlijk een beetje geïsoleerd. Zeg maar. Te veilig, te beschermd. Ja, waarschijnlijk wel. En uh, ja Hitler zou het op een hele grove manier hebben. Mensen afknallen of vergassen. Maar uh, nu doen ze eigenlijk hetzelfde. D66 bijvoorbeeld die is erg voor en uh, Maar dat is niet om, om, om, om van de mensen af te zijn. Maar om gewoon uh, onnodig lijden te voorkomen. Want als je toch een terminaal kankerpatiënt bent en, en je hebt nog maar een jaar te leven en je moet alleen maar pijn lijden. Vind ik het juist heel humaan als mensen vrijwillig zeggen, maar trek de stekker er maar uit. Ja, ja ik, vind, ik vind dat je gewoon... Uh... En dat is tot nu toe is dat eigenlijk niet het geval geweest in Nederland. Ik vind gewoon dat ik bij mijn volle verstand gewoon de vrijheid moet hebben om met mijn eigen lichaam te doen te laten wat ik wil, mits ik daar ja. geen anderen mee schaadt, zeg maar. Mm -hmm. En als ik op een goede dag gewoon bij mijn eigen denk, nou oh, jongens, moest luisteren, ik zie dit leven niet meer zitten, het zijn lichamelijk of psychisch... dan moet ik gewoon uh, zonder al te veel moeite ja. ergens bij de aptekenpil kunnen halen en er een einde aan kunnen maken. Ja, alleen soms um, dan kan het zijn dat het een vlaag van een is. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar da daarom moet je dan ook eerst met een psycholoog overleggen of zo, dat het weet kan ik? Ook zijn dat je? Dus niet je ineens beslissen, beslissen, maar praat ja, erover met je een deskundige. Moet je de tijd hebben om uh, eventueel te kunnen relativeren en moet je besluit doen. Nou, je moet wel een soort met zo'n proces heen. En uiteindelijk, als na dat proces een aantal deskundigen zouden zeggen: Nou, hij heeft gelijk. Ja, oké. Okay. Dat is echt, ja, dan, dan, dan heb je echt vrijheid. Ja, ja, het dan, dan zijn er toch andere mensen die jou nou, beoordelen. Ja, maar of vanwege geloof of weet ik het. Uh, ja, maar dat ja, moet je helemaal eruit halen. Religie, religie. ik, ik ja, zie ja, religie ja. als onderdrukking. van Jij moet leven zoals ik dat wil. Dat is religie. Het heeft niks met God te maken of de Bijbel. Of wat nee. voor eindelijk boek dan ook. Het is de wil opleggen. Jouw wil... Maar hoe een ander moet leven. Nou ja, prima als jij zou leven. Maar dat kan je een ander niet opdringen. Nee, dat kan nooit. Als ik morgen een jerky aantrek en ik ga door, door, door de stad lopen, dan weet ik zeker dat ik problemen krijg. Dan kom ik hetzelfde. Ja, maar ja. bedoel. Eh, dat maar daar denk ik, waar bemoei je je mee? Want weet je, als mensen dan zeggen, uuh, uuh, uuh, dan denk je, heb ik zoiets van van oh ja hallo, het is nog mijn lichaam, ik wel dragen wat ik wil, kom even, en dan kijk je mij niet. Ik heb trouwens nog een vraag aan jullie, jullie, gebruiken jullie de nieuwe Skype of de, de laatste Skype versie? Uh, ik, heb, ik heb de laatste Skype versie, de nieuwste. Oké, okay, wel. Maar dan kreeg ik een update en toen heb ik hem maar gedownload en ik denk, nou ja, het enige verschil is dat die foto linksboven is een rondje geworden. En, ja, uh, het, het ziet er iets anders uit. Er maar... zijn wel een paar... uh, verschillen. Maar en, ik en, vind wel dat hij goed werkt. Hij werkt perfect man. Geluid is ja. beter. Ik vind het geluid ook beter, hè? Ja, ik dus... vond het niet zo, uh, voor de uitgang, uh, de chat zag er heel anders uit. Dan die zit aan de rechterkant. En uh, ja, sowieso de hele look uh, viel me niet zo. Dus ik heb eigenlijk, ik ben teruggegaan naar de laatste versie uh, voordat er hier een nieuwe look kwam. Oké. Dat heb ik al verschillen. Ja. Maar ik vind het geluid, het geluid was een bij soms, niet altijd, een beetje blikkerig, een beetje zweverig. En, en ik vind het geluid nu perfect. Oké, okay. maar ja, nou, ik hoor, ik hoor jullie ook perfect hoor? Nu. Ja, ik jullie ook. Maar dan heb je die teamview die ze bij de Radio uh, gebruiken, die is al steeds beter geworden hoor, moet ik zeggen. Ja. Want uh, ja. je kon haast niet eens door elkaar praten. Net als door de telefoon, zeg maar. Maar dat kan nu. Het geluid volgens mij weer wel. Als ik het goed ben. Ja, ik, zit, uh, ik, heb, maar ik heb wel dit teamview op mijn oude andere computer. Maar op die uh, laptop waar ik nu op werk heb ik dus geen teamview. Dus, uh, dus ik, ik kan het niet uittesten. Als Ray erbij is dat ik uh, afhaak. Daar ben ik wel heel eerlijk over. Ray? Die is Ray? Ja, dat is iemand die vooral zelf continu aan het woord is. En alleen maar achter elkaar door praat en praat en ja, praat. Ja. En dan kom je gewoon niet doorheen. Daar kom je helemaal niet doorheen. Ja, ik heb ook wel de neiging om door te... Uh, maar goed. Nee, dat maar moet ik gewoon niet, zeggen, hoor. Die, die, die hij is nog 80 keer erger. Jaap, het is echt ja. te vergelijken, hoor. Ja, nee, maar als ik te veel... Dan moet ik gewoon eerlijk zeggen. Dus ik word niet nee, boos of... Uh, nee. Ik ben alleen maar blij met Want ik vind het zelf ook vervelend. Nee, dus, uh, nee, nee Dus <laughs> nu niet de in de orde, jaap. Ja, maar okay. Iedereen, ik weet niet... Moet je maar eens luisteren. De afgelopen is bij op de maandag. En dan... Oké, oké. zal als CPR... Als CPR hem erop heeft aangesproken, dan luistert hij gewoon niet. Hm? Ja, dan heeft CPR de mogelijkheid en de kracht om eruit te klikken. Dat kan, ja, dat kan hij ja, maar, maar dat doet hij dus niet, omdat hij vindt dat iedereen recht heeft om daar te komen. Oh, nou dan ben ik heel schitterend, dat soort dingen. Vind, vind ik ook. Uh, nee, ik alleen, vind, ik ja, vind, je, maar ja, is hij er ook op aangesproken? Want, jawel, jawel, maar okay. hij, uh, ja, het lijkt alsof hij het uh, gewoon niet hoort ofzo. Hij blijft gewoon doorgaan. Jawel. Ja. En ik, uh, ik ja, heb tussen ook op gelijk hoor. Ik zou ook diegene eruit gebonden hebben. Ja, oké, uh, heb, sorry. Maar ja, dat is blijkbaar niet goed. Zo ik, ik, ja. zou, ik zou het een paar keer aanzien. Ik zou niet gelijk iemand eraf flikkeren. En ik denk zelfs nog zo dat ik na een poos iemand dan weer terughaal. om hem een kans te geven, want zo ben ik ook wel. Ja. Maar, maar om iemand, uh, ja, als iemand uh, echt uh, te veel. dat anderen geen kans krijgen om wat te zeggen, ja. Dat, dat kan je gewoon. Hij, hij zal het wel horen en hij zal waarschijnlijk niet veranderen, denk ik. Nee. Ray, Ray, ja, klinkt wel iets bekend, maar je moet toch ja. eens luisteren. Nou, hij is er niet elke week hoor, maar soms dan. Uh... De nee, dan. nee. klinkt wel bekend die naam, maar... Ja. moet ook toch niet Rachel's? Want nee, <laughs> die zingt nee, alleen maar. Dat leeft niet meer toch? Dat weet ik niet, leeft hij niet meer dan? Nee, dat is die blinde zanger toch? Ja. Met ja, die donkere bril, achter zijn piano. ken ik nog wel. Ik vond, ik vond volgens hem... mij leeft hij niet meer. Ik vond die man al wel wat hebben, ja. Ik vond hem wel, wel, wel... Ja. ja. En dan zat hij zo achter zijn piano, zie Weet ja. je wat ik ook wel lachen vind. Kennen jullie uh, Toerop? Toerop? Nee. Uh, ja, hij, zit, hij zat vroeger veel bij Guus in het programma. Uh, Jan, Jan Dirk of Dirk Jan Toerop. Dat, uh, dat is... Uh, um, um, Bubbels. Zeg je dat misschien wat? Nee, helemaal niks. Nee. Bubbels. Nou, dan moet je hem maar eens een keer... Uh, op mijn Facebook kijken, want ik heb hem ook op mijn Facebook zo. En hij heeft een knortje in zijn haar. En die man oh. speelt in een beentje, een driemans beentje. En die, is ook, die was vroeger heel veel bij Guus op de, op de vrijdag. En, uh, met zijn gitaar en zo, als hij dan uh, muzikant maken. Hele, hele aardige vent is dat. Oh, heeft okay. hij nou, ook wel. eens een kijken dan, een ja. Een paar keer ontmoet ook bij Guus op de tuin, als ze een feestje hadden in deze zomers. Ja, dat is een hele leuke vent. Ik heb nog twee CD's van hem gekocht, uh, of twee, drie CD's. Oh, hartstikke leuk. Ja, ja. hartstikke leuk. En voor mij mogen we dat ook uitzenden, geloof ik. Daar is hij ook niet zo moeilijk in. Maar, uh, maar uh, ik geloof wel dat hij het goed vindt. Ik ga het wel een keer vragen, dan heb ik zeikaard. Want, uh, want ik hoor Guus hem af en toe ook wel eens draaien. Dus uh, ik geloof niet dat hij dat uh, een probleem vindt. Het is al Buma-muziek, maar. Het is uh, oude muziek, maar dan spelen hun net, net andere instrumenten. Uh, dat, uh, oh, het wel kan. Uh. Een, een beetje de muziek zeg maar, van uh, die oude muziek. Uh, een beetje bluesachtig. En in plaats uh, speelt één viool, zeg maar, weet je wel. Uh, ja, dan klinkt het net iets even anders als uh, origineel, zeg maar. Maar het is wel hartstikke grappig wel leuk. Ja, dus uh, Jan Toerop, D Dirk Jan Toerop, oftewel Dirk. Bubbles. Gaan we even wel Dirk Tech, dat is, dan weer even dat is weer iemand anders, ja. ja. Ja, dat is ook een leuke vent, ja. die weet veel hè, die man. Die ja, weet echt heel ja, ja. veel. Ja. Die, is er, die is er volgens mij echt altijd op de man. Ja, die is er vaak, ja. ja, ja. Leuke vent. Ik heb ja. hem nog nooit ontmoet, geloof ik, maar als ik hem zo op de radio had, uh, denk ik nou, hij uh, weet veel en zo, ik kan lekker babbelen. Ja. Hij ja. heeft toch wel echt een uh, radiostem ook, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Dus. Uh, ah, ah ja. Ja, ik ga zo weer eventjes verder, jongens. Mm -hmm. Ja, ik ga uh, zo. Op uh, Twitch. Ik ben uh, de laatste tijd heel veel te uh, bekennen op... Uh, Doe je dat? Te bekennen, ja? Op uh, ja. Twitch. Op Twitch. En wat is Twitch? Uh, dan nee, Marcus? Ik doe dat niet zelf, ik kijk naar andere streams. Maar wat is Twitch dan, Marcus? Kijk eens naar Boogie, Marcus. Nou, ik kijk voornamelijk op dit moment naar Nederlandse streams. Wel een stream waarin een Nederlander voornamelijk Engels praat, dat wel. Om een groter publiek aan te spreken. Er zijn ook wel een paar Engels of Amerikaans taligen. Maar dat zijn kleinere streamers. Ik ben, ik ben meer van de kleinere streamers omdat dan kun je een beetje, uh, heb je een beetje interactie met de chatters en met de host omdat als het heel druk is dan gaat die chat zo snel dan kun je niks met elkaar bespreken ja inderdaad, ik ben, ik ben één keer bij Boogie geweest en toen zat, zat er iets van 60.000 man op de chat. zo joh, ja, Precies. dan kun je geen gesprek meer aangaan ja, <laughs> yes. 60.000 joh dat is veel hoor ja, maar die, die, die heeft bij uh, anderhalf miljoen YouTube volgers, dus. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, nou, hij brengt gemiddeld zo'n uh, zo'n vier filmpjes in de week uit, zeg maar. Ik vind zijn filmpjes vind ik hartstikke leuk. Hij uh, doet gewoon echt. Hij maakt verschillende. Hij maakt iedere dag bijna een filmpje, ongeveer. Maar het, hij maakt wel iedere keer een ander soort filmpje. De ene dag gaat het over games, de volgende dag gaat het over. Uh, over de gezondheid. En ik dacht daarna, gaat het nu ergens anders over, zeg maar. En hij heeft dan ook een paar uh, alte egos die dan ook een uh, filmpje maken. Ja. Maar Francis is heel bekend. Ja, dat, dat is leuk. Ja, dan moet je maar, moet je maar eens kijken, Jaap, op uh, www.twitch.tv, is dat? Twitch.tv. Twitch.tv, en dan, TV. Twitch, Twitch .tv, en dan kun, je, kun je een account aanmaken en dan kun je gewoon uh, chatten op uh, verschillende streams. Nederlands of uh, Engels um, oh, oh ja, wereldwijd, hè, eigenlijk. Twitch.nl ja. En dat zijn voornamelijk gamers uh, die dan... Um, uh, met elkaar of alleen, uh, en dan zie je hun vaak ook wel op een uh, webcam. Mm. En dan hoor je ze en dan kun je de game zien en dan kun je met de chatters uh, praten. Eigenlijk op YouTube. Ja, dat is sinds kort hè? Ja, oh. ja nog op de YouTube. En wat is er, nou, is er nou? Zijn er grote dingen veranderd verder dan? Nou ja, uh, Twitch was eerder, uh, het was nogal uh, gevoelig, zeg naar het.. Uh, ja, het liep moeilijk, het viel vaker uit en zo, maar nou, dat hele serverpark van Google eraan is. Ja. Er is ontzettend veel meer geld in. Uh, het is een stuk commerciëler geworden. Ik maar weet we... wel dat, dat ze nu strenger ja. zijn op het beleid van uh, rechte rechten, rechten, muziek, muziek met rechten ook. Ja. ja, het was eerder zo dat mensen zaten te gamen bijvoorbeeld en hadden daarbij dan, hadden daarbij dan of de game muziek aan. Uh, uh, ...kekeine muziek aanstaan of andere muziek en dat, uh, dat is afgelopen. Ja. Dat is heel, uh, de... Dan ja. moeten ze Jamendo muziek draaien. Hè? Ja, en, de ja, God. God. Ja. God. en de, dat is en... Zo, heel erg streng. Spread the word, Jaap. Spread the word. Spread the word. Ja, ik heb er twee websites. Uh, Jamendo.com En dan heb je E.M. AM... Hoe heet die andere ook weer alsnog was nog zo'n zaar toch? Ja, Archive en dan die andere, hoe heet die nou? Dat ja, zit Mendo. ook, uh, nou, ja ook, maar hoe heet die nou ook, uh, ja, uh, EMF of zo, weet ik het. Ja, je hebt er ja. nog het aantal, hè? Van, ja. En dat is ook rechtervrij, want uh, alleen vind ik Jamendo toch wel de mooiste website, want alles zit mooi ingepakt, heb je een hele cd in één mappie en die andere is allemaal losse liedjes en, en, de, en de bitrate is vaak ook verschillend Jamendo ja, helemaal... is wel, is wel zo'n beetje de bekendste met Archive samen denk ik ja, ja, maar ja. je hebt wel nog een heleboel alternatieven geloof ik ja ja, klopt, je hebt er veel meer ja maar uh, nou, ik zeg uh, ja die uh, ik vind Jamendo eerlijk gezegd de, de allerbeste Zou je eerlijk zeggen, ik uh... haal meestal uh, mijn achtergrondmuziek, voor mijn video's. Uh -huh. Want dat moet, dat moet natuurlijk rechtenvrij zijn op YouTube. Mm -hmm. Dan haal ik het meestal van Jamendo, inderdaad. Ja, ja. En tegenwoordig ook van YouTube zelf. Want die hebben ook een muziekbibliotheek. Uh, ja. Oké, okay. ja. hey, daar ga ik ja. eens kijken Dat Het is wel beperkt, vind ik, op YouTube. Ja, het is okay. wel beperkt. Wat wel? Ik okay. ja. een van, de, meeste, de, één van de, meeste, de meest gebruikte uh, muziek-sites voor YouTube nog steeds. Uh, uh, in Competech van Kevin MacLeod is. Kevin MacLeod, uh, de meeste, heel veel YouTubers die, die uh, filmpjes maken, wat van soort filmpjes dan ook, die uh, gebruiken muziek van Kevin MacLeod. Omdat hij zo'n grote bibliotheek aan instrumentale muziek heeft, in alle denkbare genres. Dat mag je gratis gebruiken? Ja, dat, mag, dat, dat, dat, gebruik, dat, dat maakt hij allemaal op zijn synthesizers. En dat is allemaal... Uh, nou ja, dat is allemaal voor gebruik. gebruiken. En dan kan je mee doen wat je wil en zo. Uh... Heeft hij ook een uh, website dan? Vertellen? Ja, ik, de, de, ik zal even... kijken. de chat van... Uh... Ja, dat kan altijd van paskope. Okay. ik... Uh, Kevin... Enter cloud... Enter... In. De website heet, geloof ik eh uh, in toch Dat is het. En eh uh, hij Ik, en, de, ik heb er heel vaak uh, bijna eigenlijk altijd filmpjes gemaakt over de tijd dat ik op gamma radio uitzender Dan we ik filmpjes maar ja, het is met name de randen zijn muziek en die die zijn muziek is speciaal voor het maken van uh, alle filmpjes zeg maar ja nou ik ga zeg zeker ik, ik, ga Krijg, ik ga zeker een keer kijken dan en, en ja, heb je ja, de link ervan ja, hij heeft echt heel erg... Uh, ik heb de link, ik zit op een tablet en daar zit nog niet zoveel op. Dus, uh, maar de, de, de website, uh, die heb ik onder, uh, <lacht> ondergezet. Uh, oh ja. De website is Incompetech. Oké, okay, even kijken. Ik kan wezen dat, uh, oh. dat er dat een... Dat een link... in. Ik denk dat ik het wel heb gevonden, ja. .com. Ja. En ja, precies, en er staat er Let's Go with Music en zo. Nou, ik ga hem wel eens mijn favorieten zetten. Nou, zo, ja, met nee. die favorieten. Nee. Ja, daar heb ik misschien nog wel wat aan. Het ja. is echt een hele grote site. Ja. Hm. Er zijn heel veel van YouTube's eigen muziek die ze op hun site uh, weergeven als eigen muziek. Komt ook bij hem vandaan. Ja, ze, ze zijn aan de rechterkant op uh, archieven uh, geschikt of geordend. Je kan gewoon naar januari 2015 gaan bijvoorbeeld, of naar december 2014. Heb je iets meer nog, denk ik? Ja, je kan op die site van Kevin kun je zoeken op, uh, op, uh, op tempo, zeg maar, van de muziek. Dus snel en langzamer. Je kunt op mood of sfeer, dus happy, vrolijk, sad, uh, dark, horror... O, oh, noem maar op, zeg maar. Maar ja. dan op zo op komen die horror en dat niet. Er zijn verschillende manieren waarop je, waarop je iets kunt zoeken. Dus zoek je iets, zeg maar, dat moet echt zien. Als er stille muziek of zo, weet je wel. Of zoek je echt iets wat een beetje angst en jaren moet zijn. En zo. Dat kun je helemaal op die kunnen opzoeken. Oh, wat leuk. Nou, dan heb ik weer uh, heel, uh, heel wat uh, zoeken van binnenkort. Ja, dat Nou, Um, ik wens jullie nog een hele fijne avond. Ja dank je Marcus, en, uh, leuk dat je erbij uh, was. En ga je weer uitzenden Jaap? Woensdag, woensdag vanaf 8 uur. Dan begin ik eerst een uurtje met uh, de muziek mix van de week En vanaf 9 uur hetzelfde als nu, lekker babbelen. En, uh, oh dat is heel mooi ja, woensdag is een mooie dag daarvoor ook. Ja. Ja, want dan, sowieso is er dan op de radio echt helemaal niks. Ja. Of dan Gerard, maar die is dan van 7 tot 8. Want eigenlijk luister ik bij, vrijwel nooit naar Gerard. Mm -hmm. Hoewel hij is. Maar dan, ik maar... zou zeggen, jongens, als jullie willen dat Riddle. of. dat Alaba Radio wat meer luisteraars krijgt. Maak reclame op Facebook, op Twitter. Ja, ik ga... en, en zeg wat jullie er ook bij zitten. Dus ja, ik, ik vind 10 luisteraars is, is toch op. ben ik al tevreden. Diepe, allemaal luisteraars van uh, mijn YouTube-abonnees die ineens naar Laura raken. Jeetje, dat zou wel wezen. En gezellig, man, gezellig. Ja, toch. Ja, Oké, okay, fijne avond, jongens. Ja, fijne avond en, uh, en tot de volgende keer. Doei! Doei! Doei! doei. Dat was Marcus, onze vriend Marcus. Ja, ja. Yeah, yeah, cool. Ja, jacco. Nee, vanmiddag ben ik uh, wezen wandelen samen met uh, mijn vrouw en om op uh, de Loenen Markt. Oh. En, uh, een keer om een stukje waar we nog nooit gelopen hadden met z'n tweeën. Ik was er zelf wel eens met de mountainbike doorheen gekomen. Mm -hmm. waar, waar samen hadden wij daar nog nooit gelopen, dus zijn we daar even heen geweest. We een paar leuke fotootjes uh, kunnen maken. Mm -hmm. ja, de kost van de foto's viel een beetje tegen. Toen ik thuis kwam, ik ik meer dan de helft weggegooid heb. Maar ja dat heb ik sowieso altijd wel vaak hoor. Dus ik maak mm. veel foto's onderweg maar... maar Ik heb die, uh, weet je, je had het over, die, uh, over plugins en software uh, voor mijn camera. Die heb ik gevonden. Dan moest ik het serienummer van mijn camera invoeren. Want uh, daar is wel slim van kennen. Want er kunnen alleen mensen die, die zo'n camera hebben, de software downloaden. Nou, dat heb ik ook gedaan, maar ik kan mijn kabeltje niet vinden die erop past. Die zat er niet bij, maar ik had wel een kabeltje die erop past. maar toen had je software nog niet. En ik, oei, oei, dat kreeg nog niks, maar je kan ook filmpjes monteren, net zoals je kan met uh, Windows Media, uh, hoe noemen ze dat, Windows Videomaker Maker of zo. Dan kun je dan ook uh, je filmpjes bewerken, je foto's, dan krijg je allemaal van, uh, van Canon. En dat zag er best wel gelukt uit. Dus ik denk, ja, leuk, en het, ik, eh, ik heb allerlei kabeltjes. En ik weet dat er een kabeltje bij zit die erop past. Maar raar dat ze dat dan niet bijleveren, weet je, als dus je zo'n toestel koopt, een kabeltje. En eh, ja. ik heb er wel een die erop past. Ja. Ik, kan, ik kan het me niet voorstellen dat het er niet bij zit. En, eh, ja, maar het staat in het boekje ook daar niet bij. Dus, eh, want meestal staat daar bij wat erbij zit als je koopt. er zit een... Eh, een, een hengseltje bij, wat zat er nog meer bij? Een paar dingen, nou, oh ja de batterij natuurlijk, de oplaadbare batterij. De oplader, want er zit een aparte oplader bij, je kan hem ook zo opladen geloof ik. En uh, En nou uh, ja, een fototoestel doet het perfect, maar dat programmaatje, dat is een mooi programmaatje hoor. Als je denkt, zo, daar kan ik wel mooi, mooi mee uit de voeten. <laughs> dus, nou, daar kun je dus... lekker mee knutselen toch? Ja. Allee, ja, ik, ik had zelf een aantal foto's vanmiddag. Die, uh, die, had, ik in, uh, die had ik gewoon een beetje. Ah, ik kom thuis en dan zet ik ze meestal via Dropbox zet ik ze dan naar de, naar de computer, zeg maar, zodat ik mijn uh, telefoon niet speciaal hoef aan te sluiten. Mm -hmm. En dan zet ik ze uh, vanaf mijn telefoon gewoon in de Dropbox. En vanuit de Dropbox kan ik er dan bij vanuit de, de tablet. Omdat je nu gewoon, ik heb nou en een. Multimedia telefoon en ik heb een maar tablet Die, die, die, die, die, die Dropbox, hè? Je, je, je hebt toch zo'n uh, gratis Dropbox die je kan gebruiken. Ja. Dat zit dan buiten je computer om. Dat mocht je computer crashen. Dat je ja, toch dat je foto's en andersom. filmpjes daarop kan bewaren. Ja, ik kreeg uh, ook bij die tablet, toen ik die, die tablet kocht, kreeg ik een, uh, ik had al een account, maar kreeg ik nog een gratis account van 50 gigabyte zo dan? Dus uh, ik die 50 gig heb ik gewoon aan mijn bestaande account toegevoegd. Oké. Okay. Wow, dus, wel lekker uh, ik natuurlijk. ik heb gewoon eigenlijk een gratis Dropbox account. Ja, die 50 gig staat maar voor een jaar. Nou ja, goed. dan kan je ja, ten, Tenminste een beetje, zeg maar, ja. dingen waarvan je ding denkt... De, de normale is geloof ik 2 gig of 5 gig of zo. Oké, okay, want ik vind, ik, ik vind die, die, die, die stickies... Die, die, die USB-stick zou wel een uitkomst, weet je wel. Daar hoef je geen cd's te branden. Dan kan je het gewoon op een sticky overzetten. Ja, ik had... Dat vind ik zo'n uitkomst. En je hebt ze al, al van heel hoog, hè. Die zijn ook sneller. Ik zag terreintjes, geloof ik. Ik heb terreintjes van nou, dat... 16 gig liggen. Ik, uh, mijn grootste is... Ik dacht ook 16 gig, dacht ik. Maar je hebt ja. ze zelfs nog hoger, hè. Maar die zijn ook sneller. Dat was sneller... Ja. Uh... Dus ja, goed. Maar ik vind, het, ik, vind, ik vind het handig aan Dropbox. Kijk, een USB-stick kan ik niet in mijn tablet douwen en kan ik ook niet in mijn telefoon douwen. Ja, of zo'n nadeeltje. Ja, ja. En, en, daar, en daarom vind ik Dropbox of, nou ja, je kan ook Google Drive nemen. Of uh, Microsoft Skydry, Skylight of SkyDrive. Ja, die heb ik ook al. Want als je meer, weet je wat voor de is, als je meerdere van bijvoorbeeld uh, die, die, die uh, van Microsoft die website of die uh, e-mailadres hot, uh, hot of live.nl Ja Hotmail bestaat niet meer hè Eigenlijk. ja maar toch ik heb nog een nieuwe account van Hotmail gemaakt om, om mijn dingen op te starten oh, okay. oh, met uh, hot ik, uh, ik heb, uh, alles wat Hotmail was heb ik toen uh, omgezet naar Outlook. Oké, okay, ja want ik heb dan wel die uh, Eentje die ik dan altijd gebruik. Die is dan wel van Outlook. Maar als je al die, heel veel accounts hebt. Heb je ook veel meer Skype. Hoe noemen ze dat ook weer? Die, die SkyDrive. Dus daar kan je ja. ook wel aardig opkruiden. Ik kwam zelfs foto's tegen van bijna tien jaar terug. Ik denk verrek joh. Die heb ik ook ja, nog. Dat is wel uh, een beetje vervelend aan, uh, aan, bijvoorbeeld, uh, aan bijvoorbeeld Google. Als je... Uh, uh, via wat voor website die dan ook beheerd wordt door Google, foto's deelt, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, Google werkt samen met Twitter mm -hmm. en dan maakt Google ongevraagd voor jou een, een Picasso foto-album aan. Op die website van Picasso, oh, dat wist ik niet. Dat is Google's, uh, Google's foto-website, zeg maar. Mm -hmm. Net zoals je hebt Flickr. Ja, die heb ik ook. Dat is gewoon een bekende foto-site, maar Google heeft ook zijn eigen vogel. Zijn eigen tegenhanger. Want, uh, en van zijn, uh, want die, Flirk, die Flirk, die Flirk die jij bedoelt, die flikker, Flirk, die ja. is weer gel gelanceerd aan Yahoo! Ja, dus, dat de de eerste internetprovider, uh, geloof ik, of, of browser, of wat dat ook was. geloof, uh, ja. You, Yahoo is de oudste, hè? Een van de oudste, die uh, bezat al heel lang. En daar kan je inderdaad ook een website aan koppelen en daar kan je heel veel foto's kwijt. En daar kom je van alles tegen wat je wil zien als het een beetje is, zeg maar een beetje erotisch. Dan hoef je, je alleen maar aan te melden met je e-mailadres. En dan kan je het ook zien. Nou ik heb daar foto's gezien van mooie dames zeg, Met rood haar en zo. Als de dat site, uh, oh nee. dat ik het meeste wow. gebruik, allerlei foto's. Echt. Ik heb daar schitterende natuurfoto's van Ja, die, die staan er ook op. op. Ja. Ja, ik dat ben dat... Dus altijd al een grote fan. Ik heb zelf ook een Tumblr-account en een Tumblr-pagina. Tumblr, ja, Tumblr. Ik ben er altijd al, uh, al een grote fan van geweest. Als je het hebt over foto's. Ja, maar er staan ook hele mooie professionele foto's op. Echt, ze staan echt schitterend beeld, man. Nee, inderdaad, zo. Tumblr, Tumblr, ja. was dat ook niet van, van Flirk of zo, of van, uh, of van uh, Google of zo? Nee, Tumblr is echt gesteld. Tumblr, moet, want ik heb ook vaak, ook vaak Tumblr gezien inderdaad. Er zitten echt een hele mooie foto, mooi scherp en ook echt professioneel genomen ook. Een, uh, als je een account maakt, dan kun je uitgebreid zoeken. Nou, als je dan zoekt, en vooral, ja, je zoekt de standaard in Engels de zeg maar, maar mm. echt de, de meest schitterende, de meest schitterende foto's. Ja, zeker. ik, uh, ik heb uh, vaak uh, foto's gezien uh, waarvan ik denk, wauw, dat is gewoon een professionele fotograaf, weet je. Ja, en het voordeel, want kijk, als je kijkt, zeg maar, bijvoorbeeld op Flickr, die foto's, die zijn allemaal beschermd, hè. Dan mag je in feite mag je daar niet aankomen. Oké, okay, maar ja, je mag er zelf dan toch wel foto's de op laten. Het is allemaal rechtervrij. Oké, maar als je op Flirk een foto plaatst, is die dan ook ineens uh, rechterbeschermd, dan, of niet? Dan is die van hen. Oh, zit op zo? Dan ga ik liever naar Tumblr dan je, over. Als ik een foto heb uh, dan is die van hen. Oké, okay, nou, dan is het ik afgelopen, dan ga ik lekker naar Tumblr. Aha. Ja daarom, daarom ben ik ook een beetje huivracht met, uh, met Facebook, weet je, want ze hebben het een maand uitgesteld toch? Was, uh... Ja, maar ik heb van de week bij jou die pagina opnieuw ingesteld. Dus ja. jij hebt echt last meer van. Ja, oké. Okay. Ik heb sowieso ook, ook en, als er, mijn... en als er nou nieuwe bedrijven bij komen die uh, jouw foto's willen stelen. Ja, terug op de... maar die pagina dan kun je die ook weer blokkeren. Okay. Dus, uh, maar ik heb gewoon, daarom heb ik op mijn foto's ook opgeschreven dat het top hieruit bij mij ligt. Mm. Maar hoe maak je zo'n C'tje met zo'n cirkeltje aan dan? Want uh, welke toetsen moet je daarvoor gebruiken? Daar Want... nou, moet je volgens mij voor gebruiken uh, de ALT toets ingehouden en dan uh, 165 intikken. Oké, okay. 165. Ja. Oké. Okay. En, en, en als je dat op je foto zet, is jouw foto beschermd? Dat is jouw foto. In feite, okay, ja, okay. Je in de, of je er in een rechtszaal ook echt onder bij uitkomt, dat weet ik niet. Maar dan is het in ieder geval sowieso al niet meer aantrekkelijk voor Facebook om er wat mee te doen. Dus uh, alt en dan? Ja, ik dacht 165. 165. Ja, dat, is... maar, ja. maar dat staat wel, dat soort, uh, dat soort shortcuts kun je wel met Google de, de, je kunt met Google gewoon vragen van de, hoe maak ik copyright teken want ik vind het ook moeilijk om het, eh, het Euro-merkteken te vinden weet je, voor de, voor de euromunt ja, dan moet je vijf geloof ik in toetsen en dan nog een toets tegelijk en dan zie je de Euro-teken van de, munt, de Euro munt ja maar je van die website van die copyright tekens en dan uh, okay. ben je alle tekens in en die, die doe je gewoon één keer in een klatje en dat ja. kleintje zit je in mijn document en dan doe je daarna gewoon, haal je hem daar iedere keer uit. En dan, en dan voor... plak je hem op je foto. Oké, okay. ja, hey. dan is ze gek eigenlijk. Ja, dat zinnetje heb ik één keer gemaakt, dat heb ik in een documentje geplakt. En nou ja. als ik de foto klaar heb, dan, dan, dan, dan want, want het is ook beschermd als je het zet. Uh, dan moet je die foto wel bij uh, dingen plaatsen. Bij archief. Als je jouw foto bij archief plaatst, is je ook beschermd, hè. Dan kan je zelf, zelf kiezen wat voor. Uh, Licentie eran vastzit of het wel of niet commercieel gebruikt mag worden. Dan nou vind ik het niet erg als het commercieel gebruiken. Maar laat ze dan eerst even netjes vragen, van joh. Of dat zeggen, joh, je krijgt een deel. Of oh is het maar 10%. Maar het hoeft er niet altijd zelf van te verdienen. Als ik maar even weet van joh, mag ik jouw foto gebruiken? Ik verdien daar wel geld. Dan. Nou ja, als het miljoen is, dan heb ik wel zoiets van hallo, mag ik ook even een beetje vangen. Maar als het iemand is die het voor de hobby doet of er heel weinig over verdient, dan, dan kan hij het voor niks van me krijgen. Dan mag hij het gebruiken. Maar, dan, maar ja, vaak moet je er ook, want het is ook zo met muziek uitzenden, ook al is het van Jamendo, je bent wel verplicht om te vermelden van welk liedje, welke artiest het is. Want het is ook verplicht, hè, vaak. Want op de achtergrond hoor je heel zachtjes de mix die ik al eerder heb uitgezonden omdat ik dan al die liedjes apart moet invoeren. Ik denk nou weet je wat, ik dat hele uur muziek plak ik op de achtergrond, dat klinkt heel zacht. Maar ik vind het wel wat gezelliger als er muziek op de achtergrond klinkt, die niet te veel overheerst. Ofra? Ja inderdaad. En dat vind ik toch wat gezelliger dan een stilte op de achtergrond. Dus uh, ja, dus de muziek mensen die jullie horen op de achtergrond zijn, is van Jamendo En ze zijn allemaal vrij. Mooi hè. Wie nou, mag. ik ga uitloggen ik slapen. ik Ik wens jou een uh, fijne avond van dus uh, Ja, Dank je wel. Nou, tot woensdag je... of zo, als, als je ja, kan. Gezellig. Dus, leuk uh, dat je erbij was. Hey, groetjes. Groetjes, later. tot later. Hoi, hoi. Nou, daar, straatjes, dat was onze vriend Jacco. En we gaan er ook een beetje een einde aan draaien vandaag uh, zondag 4 januari 2015 en uh, we gaan lekker tot 11 uh, zo, zo ver als het duurt lekker naar de muziek luisteren mensen dus uh, genieten en over een uh, half uurtje horen jullie me weer tot straks Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Laat graagjes, dat was het voor vanavond. Ja, oké. Okay. We zien elkaar weer uh, woensdag 7 januari 2015 om 8 uur. Met uh, Midweek Express. En beginnen we dan met de muziekmix van de week. Van 8 tot 9 en vanaf 9 uur. Muziek Express. Nee, Midweek Express. Midweek Express. Elke woensdagavond op Allawe Radio. Ruisgaarsjes, nou dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot gauw. Bye bye. Luisteren en tot een volgende keer op Aloha Radio.